Goedemorgen broeders en zusters. Ik wou samen met u lezen Titus 2. Titus hoofdstuk 2. Dan wou ik een aantal versen uit dit hoofdstuk en het volgende hoofdstuk lezen. Maar ik begin met het eerste vers. Maar gij... Dus Jullie, kom uit voor datgene wat met de gezonde leer strookt. Nou, Paulus gaat hier de gezonde leer opnoemen. En dan neem ik daar een aantal facetten uit. Ik ga naar vers 11. Daar staat: De genade van God is verschenen. Heilbrengend, reddingbrengend voor alle mensen om ons op te voeden zodat wij de goddeloosheid en wereldse begeerte verzakende bezadigd, rechtvaardig en godvruchtig in deze wereld leven. Verwachtende de zalige hoop en de verschijning van de heerlijkheid van onze grote God en heiland Christus Jezus. En dan mag ik naar het derde hoofdstuk toe. En daar lezen we in vers 4. Toen de goede tierenheid en de mensenliefde van onze heiland, daar heb je weer onze redder. God verscheen, heeft Hij niet om werken van de gerechtigheid die wij zouden gedaan hebben, maar naar Zijn ontferming ons gered. Drie keer komt in die verse die ik gelezen heb, komt datzelfde woord terug. Misschien is die opgevallen, misschien niet. Maar ik zal er nog eventjes extra aandacht aan besteden. Vers 11. De genade van God is verschenen. In vers 4 van het volgende hoofdstuk. De goede tierenheid en de mensenliefde van onze redder God verscheen. En dan de verwachting die in vers 12 genoemd wordt van hoofdstuk 2 vers 12. Verwachtende de, de zalige hoop en de verschijning van de heerlijkheid van onze grote God en Heiland Christus Jezus. Als gelovigen nadenken over de gezonde leer, heel vaak beginnen we dan met het eind we beginnen dan met waar de genade van God ons brengt. En we denken dan heel vaak dat dat ook nog eens een keertje een taak is die God ons geeft. Zo lezen we in hoofdstuk 2 vers 12. Lezen we. Dat we de godeloosheid en de wereldse begeerte verzaken. En dat we bezadigd rechtvaardig en godvruchtig in deze wereld leven. Voor de dienst. Vroeg rietme. Uh, is het een praktische toespraak? Nou, ik denk dat in elk geval voor mij is wat er hier staat, uitermate praktisch. En ik hoop dat ik dat over mag brengen. Dat het voor jullie ook iets praktisch mag worden. Kijk, we denken heel vaak dat het praktisch is, als we zelf ons gaan inspannen om de godloosheid na te laten. Wat dat dan ook mag zijn. Want daar hebben we dan onze eigen invulling voor. We denken dat het heel praktisch christenleven is om de wereldse begeerten te verzaken. Wat dat dan ook mag zijn. Want ook daar hebben we dan onze eigen invulling voor. Uh, heel vaak denken we nog niet zo ver na over bezadigd leven. Want uh, wie dat ook uh, leest, tegenwoordig hebben we bij bezadigd toch wel een beetje het gevoel van een uitgezakt leven. Iemand die uh, zijn leven wel een beetje gehad heeft en onderuitgezakt in zijn stoel zit van nou ik, bezadigd ga ik nou verder mijn je nog wel. Terwijl dat het woord wat hier gebruikt wordt, denken is. Oftewel, je laten leiden door je denken. Rechtvaardig. Leven. heel vaak denken we dan nou we moeten goed zijn voor de ander terwijl Paulus daar een hele brief voor besteed de Romeinenbrief om aan te geven dat er niemand is die rechtvaardig is niet één toe Romeinen 3 om dan in al die volgende hoofdstukken uit te leggen hoe God zelf een plan heeft gegeven Om ons tot rechtvaardigen te maken. Namelijk, door het werk van Christus Jezus zijn we rechtvaardigen in Christus geworden. En dat leven uitleven. Dat is rechtvaardig leven. En godvruchtig in deze wereld. Ook daar hebben we onze eigen ideeën voor. Nou. Ik begin daar waar wij meestal beginnen. Bij die kenmerken. Maar ik geef gelijk aan. Het heeft eigenlijk niet de volgorde die de Bijbel hier aangeeft. De volgorde is dat de genade van God is verschenen. De volgorde is dat de godsgoede tierenheid en mensenliefde is verschenen. En dat werkt iets uit, namelijk dat we de goddeloosheid verzaken. We hebben gelezen over Godvrucht. Nou, goddeloosheid is het tegenovergestelde van Godvrucht. Een heleboel mensen denken van iemand die totaal niet gelooft in de Heer Jezus, die is goddeloos. Dan had het hier niet gestaan. Want hier wordt een brief geschreven aan gelovigen. En hoe kunnen gelovigen goddeloos zijn in die zin. Dat ze dus helemaal niks met God te maken. Nee, zelfs niet geloven dat God bestaat. Dat is een soort Plasterk. Minister Plasterk. Die, die gelooft dat God niet bestaat. Maar die zal je hier niet aantreffen. Die wordt hier ook niet aangesproken, maar wel het tegenovergestelde van godvrucht. Dat kom je wel onder gelovigen tegen. En de genade van God werkt uit dat goddeloosheid in de zin van niet godvruchtig zijn, dat dat wel verzaakt wordt. Of terwijl dat de Godvrucht dat dat leven openbaar komt. Maar wat is Gods vrucht? Gods vrucht is in heel veel andere Bijbelplaatsen wordt het vertaald met uh, de eer van God, de roem van God. Het heeft te maken met dat we erkennen Erkennen wie God in wezen is. Dat we erkennen dat Hij. De soevereine God is die alles in zijn handen houdt. En die alles bestuurt. Wanneer we dat erkennen. Dan werkt dat iets uit in ons leven. Dan zien we dat God. De touwtjes in handen heeft van mijn van jouw leven. Dat is Gods vrucht. Erkennen wie God is. En als we nou dat niet erkennen, wat doen we dan? Dan zeggen we oh, maar. We moeten wel tot eer van God leven. Wij moeten iets gaan doen. We, we moeten proberen zo goed mogelijk voor God te leven. We moeten ze proberen zo goed mogelijk voor onze broeders en zusters te zijn. We moeten proberen liefdevol te zijn naar die en naar die en naar die. En dan hebben we helemaal vergeten dat er een God is in de hemel die soeverein is. En die alle dingen in zijn handen houdt. En alles bestuurt. Ook jou leven wanneer we zelf dus de touwtjes in handen houden dan kunnen we wel geloven in een god maar dan leven we godloos dat is wat er hier bedoeld wordt maar de genade van god is verschenen Laat ik het toch maar eventjes nog eens verder uitdiepen. Wat betekent dat? Dat betekent letterlijk dat het licht is aangegaan. Het is gaan schijnen in ons leven. Die genade van God, die is niet, dat is niet een klein lampje, het is niet een... Kaasje wat aangegaan is. Nee, het volle licht van de genade van God is over ons leven gaan schijnen. En dat werkt iets uit. Die goede tierenheid en mensenliefde van God. Goede tierenheid. Is een antiek woord. We hebben het er nooit over. We zeggen nooit van nou moet je eens kijken, die is goede goed tier. Eigenlijk is dat ook niet... Toepasbaar op mensen. Want mensen kunnen in zekere mate goed zijn. Maar goede tieren betekent dat het hele wezen doortrokken is van goedheid. En de bron is van goedheid waar alle goedheid verder uit voortkomt. Dat is goede tierenheid. Die goede tierenheid is... Ga schijnen, heeft ze, heeft ze volle licht laten schijnen op ons leven. En mensenliefde. Philanthropie, dat staat letterlijk in het Grieks: philanthropos. Philanthropie. Dat is uh, als mensen filantropie gaan bedrijven. Dan gaan ze een groot feest geven dat. Veel plezier van zichzelf en ze nodigen dat uit en ze nodigen dat uit en alles eh, wordt uit de kast gehaald en niets is duur genoeg. En dan gaan ze collecteren of er nog extra wat overblijft voor de arme mensen. En dat noemen we dan filantropie. Maar de filantropie van God betekent dat God zich vo volkomen ontledigd heeft in de persoon van Christus. Mens is geworden, slaaf is geworden, gehoorzaam geweest tot het kruis om ons mee te nemen in die geweldige triomf die dat tot stand gebracht heeft. Ja, dat is de mensenliefde van God en dat is gaan schijnen. Daar heeft ze volle licht over ons doen schijnen. En we hebben ook gelezen over dat de Heer zal verschijnen. Hoe zal dat plaatsvinden? Heel vaak denken mensen, als je dus dit leest hè, en dan de uitwerking, de uitwerking in je praktisch leven, dan denken we van, nou dat gebeurt niet zo 1, 2, 3. Er is niet zo 1, 2, 3 een verandering in mijn leven. Maar hoe zal het dan zijn als de Heer verschijnt? Paulus die zegt in Thessalonische, dat wanneer de Heer verschijnt, dat dan de wetteloze zal verdoen worden, het niet gedaan worden door de adem van zijn mond. Hoe stel je dat voor? Betekent dat dat er nog uh, 20, 30, 40 jaren voorbij gaan. Dat die wetteloze langzaam in invloed afneemt. En uh, ja, dat is niet zo 1, 2, 3 in 1, 1 keer uh, weggedaan. Dat is, uh, misschien heeft hij daar wel een heel leven voor nodig. Om dat allemaal af te leren. Om dat helemaal weg te doen. Nee, als Christus verschijnt. Dan zal hij de wetteloze teniet doen door de adem van zijn mond. Dan zal dat in één klap weggedaan zijn. En hoe is het met ons zondige leven? Het is aan het kruis genageld. Het is weggedaan. Het is niet zo dat God begonnen is met een heel klein... Klein zaadje en misschien dat het ooit zal ontkiemen en dat het dan langzamerhand een beetje minder zonde in je leven. Nee, jij bent met Christus gestorven. Dus jij leeft niet meer. Zoals Paulus het zegt in Gelaten 22, 20, ik ben met Christus gekruisigd en toch leef ik, maar dat is niet meer mij en ik. Dat is Christus die leeft in mij. Zie je, dat is meteen het positieve ook. Niet alleen dat er afgerekend is met de zonde. Dat is niet alleen maar ten niet gedaan. Maar Christus leeft in mij. Al die positieve dingen. Er worden twee negatieve dingen genoemd hier. En drie positieve dingen. Al die positieve dingen die een kenmerken zijn van het leven van Christus. Dat zijn meteen, à la minute, is dat een feit. Ja, maar ik geniet daar niet zo ten volle van. Nou, daarom is die genade bezig ons op te voeden. Om ons te leren ervan te genieten. Om te leren dat we gaan genieten van het leven van Christus in ons. Opvoeden, dit woord is de enige tekstplaats waar... Dit Griekse woord wat Paulus gebruikt, vertaald is met opvoeden. De meeste keren wordt het gebruikt in de betekenis van tuchtiging. Soms met geesteslagen zelfs. Maar in elk geval, Paulus die noemt ditzelfde woord als hij het erover heeft dat hij aan de voeten van Gamaliel... Zijn opleiding heeft genoten. Zelfde woord. Als je dan een leraar had, dan was dat niet alleen maar een leraar die les gaf, zoals het tegenwoordig is. Maar die je ook helemaal meenam in zijn leven. Je werd één als het ware met die leraar. Christus voedt ons door de genade op. En dat betekent datgene wat de genade tot stand heeft gebracht in ons leven, dat we in één klap nieuwe scheppingen zijn, dat de genade ook ons gaat leren stap voor stap om daarvan te genieten. En daarvoor zijn soms de moeilijke wegen in ons leven. Nodig. Iedereen kent wel die bijbeltekst uit Romeinen 8. Van alle dingen doet God meewerken ten goede. En we gebruiken het inderdaad meestal voor de slechte ervaringen. Maar God gebruikt dus al de ervaringen in ons leven ten goede. Dat is om ons op te voeden. Om ons elke keer weer meer te leren wie we zijn in Christus. Goed, ik heb al aangegeven... die goddeloosheid... die komt veel voor... onder gelovigen. Helaas... helaas is het niet zo dat iedereen... per definitie de soevereiniteit van God... in zijn leven erkent. Maar... De genade wil ons daarin opvoeden. Wil ons dat leren. Dat we zien... dat Christus zelf zijn leven in ons wil uitwerken. Dat we de soeverein, dat het bestuur van God over ons leven... dat we dat erkennen. Dat we God vruchtig leven. Dus die twee, de eerste negatieve en de laatste positieve... Kenmerk die hier genoemd wordt, die vallen eigenlijk tegen elkaar weg. Die, dat zijn elkaars tegenpolen. Godeloosheid en Godvrucht. Maar de, of, uh, dan het volgende wat er staat, de wereldse begeerte. Daar uh, hebben we maar één kenmerk van die we heel veel heel goed kennen. Dat is het kenmerk die Johannes in zijn brief noemt. Alles wat in de wereld is, de begeerte van de ogen, de begeerte van het hart en een hoofvaardig leven, oftewel een trots leven. En dat, dat, dat kennen we feitelijk wel behoorlijk goed. We kennen meestal het feit dat wereldse begeerte, dat dat dus zonde is. Maar Paulus gebruikt het woord wereldse op een heel andere manier. In het woord wat hier staat, kosmos, heeft ook te maken met een geordende structuur. Een georganiseerd geheel. Deze wereld is niet een chaos... Maar is een geordende structuur. Dat is wat het woord kosmos op zich al aangeeft. En als we dan kijken naar hoe Paulus het woord werelds verder gebruikt, dan kom je in Galaten terecht. En daar wou ik, ik wou in Galaten een, een aantal teksten lezen en uit Colosse een aantal teksten. Want daar heeft Paulus het over de kenmerken van de wereld. In de eerste plaats, gelaten 4, vanaf vers 1. In de Galatenbrief, daar is het zo nog steeds dat het volk Israël de eerste plaats inneemt. En de heidenen, ja, die net als in handelingen 15 lees je dat... Daar wordt een vergadering georganiseerd en dan wordt dat onderscheid tussen jood en heiden ook elke keer aangegeven. Nou, dat is ook in gelaten zo. Gelaten 4 vers 1, daar zegt Paulus, ik bedoel dit. Zolang de erfgenaam, en dat is Israël, zolang de erfgenaam onmondig is, oftewel on, onvolwassen, verschilt hij in niets van een slaaf. Al is hij ook eigenaar van alles. Maar hij staat onder voogdij en onder toezicht. Hier heb je de wet. Waar, de, waar het volk Israël onder was. Tot op het tijdstip dat door zijn vader tevoren bepaald was. Zo bleven ook wij. Dat is een verschil die elke keer gemaakt wordt door Paulus. Wij. En dan heeft hij het over de Joden. ...gij of jullie... ...dan heeft hij het over de heidenen... ...dat onderscheid maakt hij elke keer heel consequent... ...zo bleven ook wij... ...dus de joden... ...zolang wij onmondig waren... ...en dan krijg je het onderworpen aan de wereldgeesten... ...staat er dan in onze vertaling... ...letterlijk staat er... ...onderworpen aan de eerste beginselen van de wereld... ...die geordende structuur... Die, heeft, die is geordend door beginselen. En nou heeft Paulus het hier over de eerste beginselen van de wereld. Het volk Israël was onmondig, was dus onvolwassen. vanwege die eerste beginselen van de wereld. Wat was dat? Dat was die wet. Toen de volheid van de tijd gekomen was, heeft God zijn zoon uitgezonden, geboren uit een vrouw, geboren onder de wet, om hen die onder de wet waren, de joden dus, Israël, vrij te kopen, opdat wij het recht van zonen zouden krijgen. Hier zie je dus, dat de wet door Paulus, tot de eerste beginselen van de wereld gesteld wordt. Nou gaan we naar de heidenen toe. Want ook toen dat onderscheid tussen jood en heiden er nog was, ook toen waren veel heidenen al tot geloof gekomen. Die kom je tegen in de volgende verse. Gelaten 4 vers 6. Dat jullie... Heb je dat gij, in jullie vertaling, gelovigen uit de heidenen dus, zonen zijn. God heeft de geest van zijn zoon uitgezonden in onze harten die roept Abba Vader. Jullie zijn dus niet meer slaven, maar zonen. Aangezien jullie zonen zijn, dan zijn jullie ook erfgenamen door God. Maar in de tijd dat jullie God niet kenden, hebben jullie goden gediend die het in wezen niet zijn? Hier zie je heel duidelijk, hij heeft het dus niet meer over dat volk Israël. Hij heeft het met jullie, heeft hij het over de heidenen. Die hebben goden gediend die het in wezen niet zijn. Nu jullie echter God hebben leren kennen, ja meer nog door God gekend zijn, hoe komen jullie er nu weer toe? Om terug te keren tot die zwakke en armelijke beginselen van de wereld. Dat staat er eigenlijk. Wereldgeesten staat er uh, waarschijnlijk bij jullie. Maar de zwakke en armelijke beginselen van de wereld. Waaraan jullie je van meet af aan dienstbaar willen maken. En dan kan je het dagen, maanden, vaste tijden en jaren nemen jullie waar. Ze nemen dus over wat Joodse leraren hen komen opleggen. Jullie zijn nou tot geloof gekomen, hebben die Joodse leraren gezegd. Nou moet je ook dit doen. Dan nou moet je ook zus doen, Dan nou moet je ook zo doen. Moet je je aan de Sabbat houden, dan moet je die feestdagen houden. Daar kan je dan niet meer onderuit. Zie je wat Paulus hier doet. Het dienen van afgoden. Het dus onder regels, verplichtingen, opdrachten stellen, dat deden ze onder die afgoden. Maar staat dus hier gelijk aan het houden van regels, opdrachten, zoals het Joodse geloof dat kende. Het maakte geen verschil of je afgoden diende of God zelf. Als je je aan regels, normen, normeringen houdt. Dan stel je je op de basis van de eerste beginselen van de wereld. En dat deden die mensen, want die gingen gehoorzaam de weg die de joden hen oplegden. En daarom zegt Paulus aan het eind dan ook, ik vrees dat ik me wellicht te vergees voor jullie heb ingespannen. Paulus had hen de vrijheid in Christus getekend. En dan hadden ze omarmd. Ze waren bevrijd van de afgehouden. Ze waren bevrijd van alle regels en normen en ze hadden de vrijheid in Christus leren kennen. En nou kwamen die andere leraren en die zeggen, nou moet je wel dit dan doen. En dat kan niet meer. Want dat is fout. Daar moet je nou afleeren. En ze gaan precies dezelfde kant op. Dat wordt dus de eerste beginselen van de wereld genoemd. In Colossen kom je ook diezelfde Voorbeelden tegen. Maar dan is het onder in het lichaam van Christus. Waar nog Jood, nog Griek is. Waar de onderscheid is weggevallen. Maar wel diezelfde beginselen. Kolosse 2 vers 6. Daar lees je. Nu jullie Christus Jezus, de Heer hebben aanvaard. Wandel in hem. Geworteld, opgebouwd wordend in hem. Bevestigd wordend in het geloof. Zoals jullie geleerd is, overvloeiend in dankzegging. Zie toe, daar krijg je het. Zie toe dat niemand jullie meesleept door zijn wijsbegeerte. Door ijdel bedrog. In overeenstemming met de overleveringen van de mensen. Met de eerste beginselen van de wereld. En niet. Met Christus. Want in hem woont al de volheid van de Godheid lichamelijk. Jullie hebben de volheid verkregen in hem. Die het hoofd is van alle overheid en macht. Alles hebben we in Christus ontvangen. En we mogen uit Christus leven. We mogen hem zijn gang laten gaan in ons leven. Dat is die vrijheid in hem. Maar hier zie je dat ze zich ook laten meeslepen door die beginselen van de wereld. In vers 20 gaat hij daar nog verder op in. Aangezien jullie met Christus gestorven zijn aan die eerste beginselen van de wereld. Hier heb je het. We zijn daaraan gestorven. Aan het dat mag niet, dat moet je doen, dat... Uh, uh, daar zijn we aangestorven. Aangezien jullie met Christus gestorven zijn aan de eerste beginselen van de wereld. Waartoe laten jullie je alsof jullie in de wereld leven? Geboden opleggen. Raak niet, smaak niet, roe niet aan. Dat zijn allemaal dingen die door het gebruik verloren gaan. En zoals het gaat met voorschriften en leringen van mensen. Dit toch is, al staat het in een roep van wijsheid... Met zijn eigen dunkelijke godsdienst. Zijn nederigheid. Zijn kastijding van het lichaam. Zonder enige waarde. Het dient alleen maar tot bevrediging van het vlees. Dat is wanneer we dus. Werelds leven. In de Bijbelse zin van het woord. Wat hebben we vaak het idee van werelds leven. Dat is. Zoals wij. Wij onder elkaar, met elkaar omgaat, dat is goed. Maar zoals het de buitens is, om dat is werelds. Zoals de buitenwereld zich kleedt, dat is werelds. Zoals de buitenwereld zich gedraagt, is werelds. En de Bijbel laat zien hoe sterk het in de christenheid geworteld is. Juist die eerste beginselen van de wereld... Maar de genade van God, die is verschenen. Dat volle licht is aangegaan. En waar dat licht is, kan de duisternis niet meer zijn. Dat is weg. Alleen het genot ervan, daarvoor voedt de genade ons op. Het geeft ons moeilijkheden in ons leven. Beproevingen in ons leven. Waarom? Om ons te leren. Uitsluitend te zien. Op Christus zelf. Om te zien wat we ontvangen hebben. Want dat vergeten we elke keer weer. Om te zien dat we het aan hem mogen overlaten. Want dat vergeten we elke keer weer. Daarvoor zijn we. Die omstandigheden om ons op te voeden. Zodat het leven van Christus in ons, jou en mij openbaar komt. Amen.